Dit is Heewout Jong met het NOS-journaal. Het krijgt net... vandaag bezoek van de Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf. Ze gaat aan boord als het schip is aangekomen in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. De Karel Doorman is in West-Afrika om medische hulpgoederen af te leveren voor de strijd tegen ebola. Woensdag loste het schip spullen in de Sierra Leone hoofdstad Freetown en vrijdag in Guinea. Het marineschip vertrok tweeënhalve week geleden uit Den helder met aan boord onder meer mobiele laboratoria, tientallen vrachtwagens en ambulances en miljoenen plastic. Handschoenen. Liberia is de laatste halte op de ebola-hulpmissie van de Karel Doorman. De trein met de laatste wrakstukken van de neergehaalde vlucht MH17 is aangekomen in Kharkov. Dat is bekendgemaakt door de onderzoeksraad voor veiligheid, die de bergingsmissie in Oost-Oekraïne leidt. De trein met twaalf wagons vertrok de afgelopen ochtend uit het rampgebied. De bergingsmissie is nu afgerond. In het gebied liggen nog wel kleinere wrakstukken, maar die zijn niet nodig voor het onderzoek. De onderdelen worden naar Nederland gebracht voor verder onderzoek. Nog onduidelijk is wanneer dat gebeurt. Het Keniaanse leger heeft naar eigen zeggen in Somalië meer dan 100 strijders van terreurbeweging Al-Shabaab gedood. Ook zou een kamp van de islamitische extremisten zijn vernietigd. Vicepresident Ruto sprak van een wraakactie na de aanslag van gisteren op een bus in Kenia. Daarbij werden 28 niet-islamitische passagiers doodgeschoten. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor die aanslag opgeëist. Ruto waarschuwde dat de beweging voor iedere aanval op Kenia en zijn bevolking zal worden achtervolgd waar dan ook. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Van het westen uit geleidelijk droog, minima rond 8 graden. Overdag vanuit het westen geregeld zon. In het oosten eerst nog bewolking en mogelijke bui. Het wordt 9 tot 11 graden en het waait nauwelijks. Dit was het en. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Een keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen we dan misschien, als het er goed wat over koetjes, voetballen en een op praten. Nou, dacht ik, zien ze, Joe, het gaat niet goed. We moeten en springen, vliegen, duiken, vallen, afstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan.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 Goed,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 So Why told you for a child See heaven's got a plan for you To you Double.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 I'm all about that bass, about that bass No shovel. I'm all about that bass, about that bass Because you know I'm Shies away from you